5 uur Eva de Jong met het NOS Journaal. In het zuiden van Californië zijn de afgelopen uren tientallen kleine aardbevingen geregistreerd. De heftigste hadden een kracht van 5,5 op de schaal van Richter en hadden hun epicentrum ten oosten van San Diego bij de grens met Mexico. Er zijn circa 70 aardschokken gemeten, tot nu toe zonder ernstige schade. Seismologen spreken van een actieve zwermbeving aan de zuidrand van de San Andreas Breuk. Zoveel activiteit in de bodem in Californië is volgens hen niet meer voorgekomen sinds de jaren 70. Een groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie. Drie toeristenstranden aan de zuidwestkant van Curaçao zijn vervuild. De olie komt waarschijnlijk uit een tank van de olieoverslagplaats aan de Bullenbaai. Volgens omwonenden stroomt er al een week olie het natuurgebied binnen. De overheid van Curaçao en de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA zouden pas hebben gereageerd toen een milieuorganisatie onder meer de NOS had ingelicht. Schoonmaakploegen van de raffinaderij zijn bezig de olie op te ruimen. De precieze omvang van de vervuiling is nog niet bekend.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 Het tv-programma Zomergasten komt aanstaande zaterdag met een extra uitzending met sociologe Jolande Withuis. Eerder deze maand werd de live-uitzending met haar afgebroken omdat ze een migraineaanval kreeg. De VPRO neemt nu een nieuw gesprek op dat twee uur duurt en begint waar de afgebroken uitzending eindigde. Er was eigenlijk geen ruimte voor het programma, maar de NCRV heeft zendtijd afgestaan. Het weer, opklaringen en droog met nevel en kans op mistbanken. Minimaal rond 10 graden. Overdag nou, zonnige periode. Het blijft droog en het wordt 21 graden in het noorden... tot 23 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Francis Broekhuizen. Goedemorgen, luisteraars. Tijd om nu de wekkerradio's aangesproken, uh, aangesprongen... rustig de ogen uit te wrijven... en langzaam uit de wereld van de droom te keren. Of misschien bent u nog wakker... en heeft u al drie uur nacht van het goede leven achter de rug. Blijft u dan nog even wakker... want ik heb nog een uur vol met fijne muziek en gesproken woord voor u. Welkom op deze 239e dag van het jaar 2012... Nog 127 dagen te gaan en dan is het weer eh, 2013. Maar, nou ja goed, laten we niet te ver vooruitkijken. Ons niet te veel zorgen maken over dat wat komen gaat. Maar gewoon deze maandag, de 27e augustus, beginnen met een glimlach op ons gezicht en een hart onder de riem. En die wordt ons gegeven door John Mayer. Dit is The Age of Worry. Yourself. Build your heart an army To defend your innocence While you do in. everything wrong Don't be scared to walk alone Don't be scared to lie. it There's no time that you must be home So sleep where darkness falls Alive right. in the age A while in the age of worry and say worry, why should I care? Know mm -hmm. your fight is not with them. Yours is with your time here. You dream your dreams, but don't pretend. Make friends with what you are. Give your heart change your mind, you're allowed to do it, cause God knows it's been done to you, and somehow you got through it, in the age of worry, rage in the age of worry, sing out in the age Dat het leven niet altijd even soepel verloopt, dat hoef ik u niet uit te leggen. Nou, gelukkig hebben we goede muziek om ons een zetje in de rug en een blik naar voren te geven. Dit was John Mayer met The Age of Worry. Degene die die blik naar voren ook goed kan gebruiken... is de hoofdpersoon uit het volgende verhaal. Niet een verhaal om bij in slaap te vallen, in tegendeel. Want u krijgt hier In de Nacht van het Goede Leven een primeur. U krijgt een stuk te horen uit de nieuw te verschijnen roman... Strak Blauw van Reneva van Marissing. Zij is schrijver van romans, theater en muziektheater. Hoe houd je jezelf staande als het leven ongefilterd binnenkomt? Als alledaagse prikkels voelen als een bombardement, waar kun je dan schuilen? Door het bouwen van maquettes probeert de hoofdpersoon uit de roman Strakblauw... kunstenares Laura, grip te krijgen op de realiteit. Als de zorgzame Anne in haar leven komt, lijkt alles op zijn plek te vallen. Maar liefde biedt niet alleen een schaalplaats, het kan ook een wankel evenwicht verstoren... Langzaam maar zeker glijdt Laura af, totdat alles in een hallucinerende nachtelijke trip volledig escaleert. Ik ga op een kruk voor de spiegel in het halletje naast de woonkamer zitten. Uit de keukenla heb ik een schaar gepakt. Waar te beginnen? Nou ja, alles moet korter, dus ik kan overal beginnen. Eerst de zijkant, dat lijkt me het makkelijkst. Ik pak een pluk haren en knip. Niet nadenken, knippen, op gevoel. Alles groeit weer aan, zo is het verdomme wel. Ook als je er niet op zit te wachten. Juist als je er helemaal niet op zit te wachten. Dit is de richtlijn. Deze afgeknipte, korte pluk. Nu hoef ik alleen maar de rest ook op deze lengte af te knippen. Of misschien iets langer voor het laagjeseffect. Zie je de gelaagdheid aan de buitenkant van mijn hoofd? Spiegel van de binnenkant? Echt. Geloof je me niet? Kijk maar eens goed dan. Alles in mijn hoofd is als een toren op elkaar gestapeld. Heel onhandig, ja, toegegeven... Maar daar hebben we zelf niet altijd iets over te zeggen, hè? Onandig ook omdat het merendeel van de elementen waaruit de toren is opgebouwd... totaal ongefundeerd is en wankelt. Een ratje toe, van vormen en kleuren. Dikke en dunne oppervlakken. Glad en ruw, dat krijg ik nooit allemaal in dit kapsel. Hoe in hemelsnaam zou ik deze toren ooit kunnen beklimmen? Misschien doe ik er beter aan met brute kracht... het onderste element onder de toren vandaan te trekken... wat er dan is als fundament zal sneuvelen... Even hoofdpijn en dan geen toren meer, maar een bende. Ik zal orde scheppen in die puinhoop. Ik ben al orde aan het scheppen. De toren is al omgedonderd, dat zie ik nu pas. Het is al gebeurd. Tegelijk met de eerste pluk haren die op de grond viel is de toren ingestort. Geen enkel gezicht is symmetrisch. Dat weet ik, dat is zo. Als je een spiegeltje dwars op je neus zet... en in een andere spiegel twee keer de linker of rechter helft van je gezicht ziet... zie je een niet kloppende verschijning. De symmetrie is niet wenselijk... Qua aangezicht. Maar toch kan ik op dit moment de asymmetrie niet uitstaan. Mijn haar is aan de ene kant van mijn hoofd ongeveer drie keer zo lang als aan de andere kant. Ik begin aan de andere kant te knippen. Eerst de grove lijnen. Daarna zorg ik wel dat alles ongeveer even lang wordt. Ik merk dat het makkelijker is om tijdens het knippen in de spiegel naar mijn eigen ogen te kijken... dan om naar mijn hand met de schaar of mijn haar te kijken. Ik zie de bruine kleur van mijn irissen. De zwarte en lichtere vlekjes in het bruine lijntjes. Dan mijn wimpers. Daar waar de wimpers uit mijn huid komen. Hoe vaak kijk ik naar mezelf? Kijk ik mezelf aan, nu? Zie ik mijn jukbeenderen, die me niet eerder op deze manier zijn opgevallen? Ze zijn aanwezig. Ik leg mijn wijsvinger tegen het bot en duw. De bovenkant van mijn vinger wordt gelig wit, roze onder mijn nagel. Ik pak met duim en wijsvinger het vel onder mijn oog vast... en trek het zo ver als het gaat naar voren. Als ik loslaat, hoor ik een geluid... alsof er een heel klein steentje in het water gegooid wordt... Ik doe het nog een keer. Weer het geluid. Ik leg mijn vinger op mijn neus. Van een neusbrug tot het puntje. Mijn andere vingers vouw ik erbij om mijn gezicht heen. Duim over mijn linkerwang, de andere drie vingers over mijn rechterwang. Het topje van mijn middelvinger schiet in mijn oog dat ik dichtknijp. Het oog bijt van zich af en de vinger schrikt dat het niet kwaad bedoeld... maar verloos zijn evenwicht. Jongens, zus de duim. Maar die kon de hele situatie slecht overzien... omdat hij aan de andere kant van mijn gezicht bevond toen het gebeurde. Ik moet denken aan een versje dat mijn moeder wel eens voorlas vroeger. Naar bed, naar bed, zei Duimelot. Eerst nog wat eten, zei Likkepot. Waar gaan we dat halen, vroeg Jan, Lange Jan. In grootmoeders kastje, zei Ringeling. Dat ga ik verklappen, zei het kleine ding. Hoe zie ik eruit verder? Kan ik ermee door? Waarmee door eigenlijk? Met mezelf presenteren? Hier ben ik. Ben ik presenteerbaar op een presenteerblaadje? Ik zal mijn rokje aan de onderkant vastpakken, de plooien een stukje optillen en een subtiele kniebuiging maken. Kijk, mijn roodgelakte schoenen, kijk mij mijzelf presenteren op hoge hakken, zodat ik hoog boven mijzelf uitstijg. Dat ga ik verklappen, zei het kleine ding. Wat? Dat het een vars is. De roodgelakte hakken, het plooirokje, de glimlach van oor tot oor, allemaal nep, een vars, een vars, een... Stil, klein ding, anders breek ik je door midden. Los van de kleren, de schoenen en andere frutsels... kan ik er best mee door, denk ik, als ik zo in de spiegel kijk. Bleek ben ik niet, daarvoor heb ik te veel uren in de zon gelopen. Eigenlijk heb ik wat ze noemen een gezonde kleur, een blos op mijn wangen... maar dat kan ook komen doordat mijn vingers net in mijn gezicht hebben geknepen. Mijn wallen, ach, iets dikker, iets donkerder, maar niet echt indrukwekkend. En toch, als we eerlijk zijn, ik zie er niet gezond uit. Een beetje ingevallen, zou het dat zijn? Extra boterham bij de lunch. Mijn lippen lijken niet meer rood te zijn, zoals het hoort. Maar eerder een verlopen paars iets dat paars was, maar nu meer naar blauw neigt. Hoewel ze ook weer niet blauw te noemen zijn, dat niet. De vrouwen in het oude Egypte maakten hun lippen rood met bloed, heb ik ooit ergens gelezen. Mijn kin lijkt wat uit te steken, maar dat kan niet iets van de laatste tijd zijn in de trant van... als het slecht met je gaat, groeit je kinbot. Nee, dat kan niet. Tja... Als je op zoek bent naar gebreken, er zijn er genoeg, lijkt dit gezicht, te willen zeggen. Bekijk het maar. Maar laten die ogen nou net toebehoren aan het object dat bekeken wordt. Die ogen trouwens. Ook niet al te jovel. Alsof er een waas overheen is gelegd. Door wie? Het is niet dat ik minder scherp zie, maar ze zien er dof uit, die ogen van mij. Ik wrijf met mijn handen mijn oogleden heen en weer over mijn oogbollen... en kijk mezelf daarna weer aan. Niks verandert. Terwijl ik in de spiegel kijk, knipper ik met mijn ogen... Het ergert me dat ik mijn oogleden niet kan zien, wat natuurlijk logisch is, maar toch ergert het me. Maar als ik mijn ene oog dicht doe en mijn andere open hou, kan ik met mijn ene open oog het ooglid van de andere zien. Niks bijzonders, zo'n ooglid is niks bijzonders. Gewoon een beetje dun, vel, vel, is vel. huid is huid en dan mijn huid. Maar tegelijkertijd denk ik inwisselbaar moedervlekken, littekens, muggenbulten. Aan de oneffenheden zou ik mezelf kunnen herkennen. Het zijn de oneffenheden die mij onderscheiden van andere mensen. Deze vrouw is plat, dat kun je zo zien. Tweedimensionaal, knip en plakwerk. Een vrouw om tussen twee vingers op te pakken, mee heen en weer te wapperen, tentoon te stellen als voorbeeld voor hoe het niet moet. Of op te vouwen en mee te nemen in je achterzak van je spijkerbroek. Probeer stil te blijven hangen, je niet te laten zien uit die broekzak te klimmen. Ze is niet echt, die vrouw, maar een symbool, een idee, een mislukt probeersel. Deze vrouw wekt door haar verschijning de suggestie meer te zijn dan een idee. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze ook daadwerkelijk meer dan dat is. Je kunt haar bestuderen. Je kunt het over haar hebben, over haar filosoferen, haar in twijfel trekken. Je kunt haar bedenken. Je kunt haar ontkennen of vergeten. Of je kunt haar bekijken. Zoals op dit moment gebeurt. In de spiegel. Deze vrouw knipt haren. Ze pakt de schaar en een plukje haar en knipt. De haren vallen op haar schouder, haar rug en op de grond. Het geluid als de schaar de haren afknipt. Een definitief geluid, geen redden meer aan, niet meer terug te draaien. En dat is precies de bedoeling. De achterkant gaat op de gok, of op gevoel, zo je wil. Ze kon geen tweede spiegel vinden om tegenover de eerste te zetten... en zo ook de achterkant van haar hoofd te kunnen zien. Ze heeft ook niet gezocht. Ach, de achterkant. Wie kijkt er nou naar iemands achterkant? Ze kijkt naar zichzelf. Kijk, dit ben jij. Dit ben ik. Zelfportret. Mijn hoofd is omgeven door lege ruimte, witte achtergrond. Ik ben de fotograaf. Ik ben dit begonnen. Ik zie de contouren van mijn gezicht. Vlugge, grove lijnen. Lijnen die de vorm van mijn gezicht schetsen. En langs dat gezicht een vage suggestie van haren. Een kapsel. De neus, mond. Lijnen die neus met mond verbinden. Mond met kin. Snelle schaduwen een schaduwen maken een geheel van het gezicht. Het moeilijkste worden de ogen. Ik zal proberen iets in mijn blik te leggen. De blik waarmee ik naar de wereld kijk. Een sprankel? Nee. Iets van spot? Nee, ook niet. Iets van... Ik kan het niet eens benoemen. Omdat het er niet is. Niet aanwezig is. Niet zoiets als een sprankel in mijn ogen, in mijn lijf te vinden. Ik zal proberen dingen aan mezelf toe te voegen... maar het bedrog zal er aan alle kanten vanaf druipen. Het lijkt zo makkelijk ogen gewoon copy paste knippen en plakken van iemand anders gezicht in het mijne. Maar het zal niet passen. Alsof ze elk moment van mijn gezicht kunnen vallen die ogen. Ik pak mijn oor vast, knijp erin, laat hem weer los. Nog een keer. Oor wordt rood, donkerrood, een beetje paars. Duw oorschelp naar binnen, vouw oor dubbel, laat oor los, oorschelp schiet terug, pak schaar, knip. Het was maar een klein knipje, een handeling van niks, maar bloed als een malle. Het bloed loopt over mijn oor naar beneden, drupt op mijn t-shirt in mijn hals. Ik kijk in de spiegel en zie dat het ook al in mijn haar is gaan zitten, vies weg. Ik knip ze weg, zo goed en kwaad als het gaat, de bebloede haren. Na twee keer knippen kleeft de schaar, gaat stroef open en dicht, heb ik ook niks meer aan. Ik probeer het te stelpen de wond, maar niet helemaal, een beetje heb ik nodig voor mijn lippen. Ik trek de mouw van mijn vest over mijn hand en leg die over de wond, dat moet helpen. En ondertussen wrijf ik met een vinger in het bloed... dat over de zijkant van mijn gezicht is gelopen en ik wrijf het over mijn lippen. Als die mooi rood zijn... Ik ben nu een Egyptische prinses, Cleopatra. Maak ik van de gelegenheid gebruik meteen maar twee mooie rode poppenwangetjes te maken. Dat zal ze leren, die jukbeenderen. De foto is klaar. Af. Ik ben er tevreden mee. Ik veeg met een vinger over mijn hals. Rode vinger. Veeg bloed met een paar korte haartjes op mijn vinger... Mijn volgende foto zal de eerste zijn uit een nieuwe serie, Landschappen. Een plek voor deze vrouw op deze foto om zich thuis te voelen. Ik maak een landschap, tegelijkertijd vol rust en ruig met een huis. Denk aan rotsen langs de kust. Maar wel rotsen waar op de platte bovenkant gras groeit... en, en daar dan, met uitzicht op zee, een huis. Een huis zoals dit, met mooie spullen en fijne stoelen en mooie muziek. Een tuin is niet nodig... De zee is de tuin. Een huis met een houten bank tegen de buitenmuur. Wacht. Ik fotografeer de vrouw. Op de bank. Tevreden. Een, een tevreden idee. Ja, niet vergeten, het is en blijft een idee. Haar voeten heeft ze onder de bank over elkaar geslagen. Haar handen houdt ze in haar schoot. De wind blaast haar wangen rood, zorgt ervoor dat ze haar ogen half dicht knijpt. Dat haar hoofd niet meer na kan denken, alleen maar bezig is weerstand te bieden aan de wind. Binnen wacht alles wat ze lief heeft. Maar wat wacht kan nog wel langer wachten. Ik moet iets doen aan die vieze vingers. Met mijn handpalm draai ik de kraan open. Eerst hou ik mijn handen onder de kraan. Wrijf ik ze schoon, het bloed eraf. Dan kleek ik me uit. Ik leg mijn kleren op een hoopje. Behalve mijn t-shirt met de vlek. Dat gooi ik buiten de badkamer de gang op om het straks weg te gooien. Daarna stap ik de badkuip in. Trek het plastic douchegordijn om me heen en ga onder de douche staan. Het water is warm... Ik doe mijn ogen dicht en laat mijn hoofd voorzichtig naar achter zakken tot ik de muur voel. Adem uit door mijn neus. Ik voel mijn schouder zakken en mijn mond opengaan. Het regent. En ik hou van de regen, omdat de druppels een laagje heel dun, maar toch een laagje van mij wegnemen. Het water neemt elke keer een stukje Laura weg en dat voelt goed. Ik doe mijn ogen weer open en haal een paar keer diep adem. Van de rand van het bad pak ik een flacon shampoo om mijn haren te wassen. Nu ik de shampoo erin wil wrijven, voel ik pas wat ik heb gedaan. Mijn haar ontbreekt. Daar waar mijn handen het op automatische piloot uit mijn nek willen halen. In het bad en tegen de muur zitten ze. Sommige kort, sommige lang. Ik hou mijn ingezeepte hoofd onder de douche... en ga eens goed met mijn handen door mijn haar. Spoel mijn lichaam schoon. laagje eraf door het putje. Dag, dag. Zachte handdoeken hebben ze hier. Misschien het verschil in leidingwater of ze gebruiken wasverzachter. Ik heb de handdoek om mijn schouders geslagen en kijk naar mijn natte voeten. De straaltjes water die van mijn benen naar mijn voeten lopen. Terwijl ik me bedenk dat ik nog niks gegeten heb sinds vanmiddag. Ik leg mijn hand tegen mijn buik, daarna tegen mijn maag. Alles stil. Geen gerommel, geen protest, geen slapende honden wakker maken dan. In de spiegel boven de wastafel kijk ik naar mijn oor. Er zit een behoorlijke wond. Het is wel gestopt met bloeden, maar nog altijd donkerrood en ook blauw zie ik. Langs de randen van de wond zit geronnen bloed. Wonderlijk dat dat is blijven zitten terwijl ik onder de douche stond. In een kastje onder de wastafel vind ik een EHBO-doosje. Blijst verband of gaasje? Watten? Nee, watten niet. Als die blijven kleven trek ik morgen de hele boel weer open. Ik leg een gaasje over de wond en rol daarna een half rolletje verband om mijn oor. Ik wrijf met de handdoek de rest van mijn lichaam droog en ga in bed liggen. Het dekbed is dik, maar niet warm of verstikkend. meer alsof het net nog door iemand is opgeschud. Speciaal voor mij, omdat ik in dit bed zal slapen. Nu ik stil op mijn rug lig, voel ik mijn oor kloppen. De pijn. Nu pas doet het pijn. Ik loop terug naar de badkamer, slik twee aspirintjes en ga weer in bed liggen. Ik denk aan het laagje Laura dat met de druppels mee door het putje van de douche is gespoeld. Waar het nu zal zijn? Allang uitgewaaierd natuurlijk. Allang geen geheel meer en dat is maar goed ook. Ik zou wel hoog in een boom willen luisteren naar de vogels en dan knikken omdat ik begrijp en weet wat ze me vertellen. Een sneak preview uit de roman Strakblauw van René van Marissing. U hoorde haar zelf het voorlezen. De roman komt uit in september bij uitgeverij Atlas Contact. Goed, u heeft hem vorige week een uur lang in de nacht herhaald gehoord... met zijn opmerkelijke dierendag platenkeuze... uit de uitzending van oktober 2009, Ingenieur Vendermeulen. Hij wordt door zijn platenkeuze en gouden vingerspitsengevoel ook wel The Man with the Golden Arm genoemd. En... Ik wilde graag even weten waar hij zijn inspiratie vandaan haalt... en stiekem een kijkje nemen in zijn platenkast. Dus als een ware undercover-agent ging op pad. Het thema van de nieuwste plaat van Mikkels Band, West Health 5... was soundtrack in mijn hoofd. Ik glipte van portiek naar portiek. De hoed die ik opeens op had, ja, ik draag normaal geen hoed... had ik diep over mijn ogen getrokken. De kraag van mijn trenchcoat ver over mijn oren. Een rookgordijn van mijn zware Franse sigaret om mijn hoofd. Alles om maar onherkenbaar het huis van de ingenieur te belagen... in mijn muzikale zoektocht naar dat ene pareltje. Dat grote geheim van die mysterieuze promotor van de groovy sound. Maar goed, niks uh, undercover, hoor. Uh, de ingenieur Mikkel had mij door. De deurs waren open en hartelijk werd ik ontvangen. Vorige week hebben we een uur lang dierenplaatjes gedraaid, Mikkel van der Meulen. Ja, ik hoorde dat je die podcast of die uitzending herhaald hebt vorige week. Heel erg leuk om weer terug te horen. Want het uh, was ja, toch een van de eerste keren, denk ik, dat ik bij Adeline in het programma was. En ook de eerste keer dat jij het hoorde, hè? Ja. Dus, uh, nou, geinig. Zou ja. je ja, elkaar eigenlijk leren kennen? Want uh, ik, ik sta nu uh, ja, aan een prachtige, wat is het? Een bamboe-ronde uh, bamboe-bar. Van de Noordermarkt. Helemaal, helemaal in stijl. En we staan voor je platenkast. Ja, hier uh, rij singles zoals je ziet. Een beetje gesorteerd op uh, ja, soul, 60s, uh, beat. Uh, hier heb ik uh, drie rijen instrumentaaltjes: rhythm and blues, uh, doe wap Rock Roll, dan hebben we daar wat jazz dingen en uh, exotica. Oh. Europese muziek, uh, yeah yeah, dat zijn allemaal singles. Ja, en ik heb nog wel wat koffers vol, hoor hier en daar. door Ja, want het is een muziekhemel hier. Hoe heb je dat allemaal verzameld, Mikkel? Dat is ja, door de jaren heen zo gekomen. Uh, veel struinen op markten. En uh, de laatste jaren ook veel op eBay kijken natuurlijk. Uh, dat is helemaal een, een, een snoepwinkel, hè, als je daarop zit. Ongelooflijk. Dus uh, ja, ik verzamel mijn hele leven al uh, muziek. En uh, ook wel heel vaak dingen weer weggedaan. Weet je. En dan ben je er klaar mee en dan uh, pleur je het weg. Maar ook heel veel gehouden, dus dan is dit toch wel het, uh, het resultaat. Dit is het uh, neusje van de zalm uh, van wat er de afgelopen 40 jaar uh, gemaakt is. Of misschien 50 jaar? Um, misschien wel 60, misschien wel 60 jaar. Ja, ja, ja. Ik, nou, ik, uh, vanaf de jaren 40 vind ik het echt heel mooi weer worden. Alhoewel ik hou ook heel erg van oude Duke Ellington muziek. En uh, zelfs de oude Louis Armstrong, Hot Fives, Hot Sevens, uh, Gerald Morton. Ik vind het allemaal ook helemaal te gek. Maar mijn, mijn specialiteit eigenlijk als DJ dat is jaren 50, 60 uh, muziek. Yeah. En uh, wat trek jij nou zo aan in die muziek van wat je misschien nu niet meer vindt? Ja, uh, yeah. het geluid, de uh, energie die van, van de vinyl uh, afknalt. Het uh, zijn mooie liedjes vaak. Het is uh, yeah, een soort passie, wat ik, uh, yeah, ik weet niet, een gevoel wat ik, wat ik persoonlijk niet in, in, in veel uh, nieuwe muziek eigenlijk uh, terughoor. Maar... maar luister je veel nieuwe muziek ook? Ben je wel op de hoogte van wat er nu speelt? Of ben je echt een, iemand die uh, met zijn hoofd in het verleden leeft? Uh, ik zelf uh, leef uh, qua luisteren uh, in het verleden, moet ik wel eerlijk bekennen. Maar ik heb, ik heb twee tienerdochters, dus ik hoor uit de kamers uh, alles schallen. En MTV staat uh, vaak aan. En ja, uh, goed, ik uh, noem een oude lul, maar ik. ik, uh, ik... Ik heb toch meer met, uh, met die oude muziek. Ja. Uh, je hebt in Amsterdam had je natuurlijk in de jaren 50, 60... had je de Pleiners en de Dijkers. Leidseplein ja. tegen Rembrandtsplein. Uh, Mots versus rockers. Uh, wat vind je jezelf? Een mod of een rocker? Nou, uh, ik sluit me aan bij... Uh, wat dat betreft, uh, bij Ringo Starr... werd hem ook gevraagd in uh, 1963, geloof ik. En zijn antwoord was... Uh, I'm a mocker. Een <laughs> makker? Ja, dit is een, een mat en, en een rocker in één. Dus, uh, en dat, dat ben ik helemaal met hem eens. Uh, er zijn zoveel mooie dingen in de rock en roll gemaakt. En ook in de in de beatmuziek en in de soul. Uh, je zou wel gek zijn om nu alleen maar voor één ding te gaan. Uh, je moet gewoon vanuit alle kanten moet je gewoon de mooiste dingen plukken. Je bent druk bezig met een nieuw festival zelfs? Ja, ik, ik, ik organiseer dus de Amsterdam B-Club feest. Of tenminste, die, ik doe de programmering en de productie en de promotie en de hulp. Dus eigenlijk doe je alles. Je doet, want je doet het of ja. doe je, het samen, je doet het samen met iemand, toch? Ja, ik doe Marco, de, de Charlie Rhythm is ook een DJ. En die doet meer de side bijhouden en de visuals. Want we vertonen ook fantastische filmpjes en zo op die avonden. Die hij en uh, goed, uh, we draaien dan op zo'n avond... Maar er komt nu uh, inderdaad, in Paradiso een, een, een, een, een heel Amsterdam Beat Club Festival aan. Uh, want we bestaan negen jaar. Zo doe je. negen jaar al. Ja, we worden groot. Oh. <laughs> en je mag uh, gewoon heel Paradiso vullen. Ja, ja, ja. we zitten tussen 8 en 12 in de grote zaal met vier bands. Die doen een battle, een band battle. Nou, ik zal je even uitleggen hoe we dat gaan doen. Er komen vier podia. Op ieder podia, een podiumpje. Uh, staat een band en het publiek staat in het midden. Dat is niet een standaard opstelling eigenlijk, hè? Nee, dat is uniek. Het is, het is, uh, in Paradiso hebben ze dat volgens mij ook nog nooit gehad. Uh, de mensen van de techniek die zijn ook nogal uh, bezorgd... over hoe we dat allemaal gaan aanpakken. Maar het schijnt te gaan lukken. En het, De grap is dat uh, de band spelen ultrakorte setjes, tien minuten... En dan als in een soort estafette wordt het uh, doorgegeven, doorgegeven, doorgegeven. Dus de hele avond echt drieënhalf uur lang non-stop live muziek. Maar wat vraag je dan wel niet van je muzikanten... dat ze gewoon uh, hele korte uh, ja, flitsoptredens geven? Ja, nou ja, uh, maar ze mogen dus uh, al met al iets van vijf keer tien minuten... Per ja. band spelen. Maar dat wisselt zich dus, het, het ja. loopt dus steeds door. Ja, wat, dat is... volgens mij vinden ze het allemaal wel spannend. En wie gaan er optreden? Uh, we hebben hier, ik heb hier de flyer trouwens, maar wow. je kijkt wat een fantastische flyer dat wow. is. Er staat een man met een gitaar, wie is dat? Is dat? dat is Pete Townsend. Ja, ja, ja, ja, van de Hoe, een prachtige foto. Hier kijken, gat in zijn gitaar, heel stoer. Ja. En uh, de DJ's, dat zijn jullie met z'n twee in ieder ja. geval? Ja, dus Ingenieur uh, van der Charlie Rhythm. En dan hebben we nog Mutter, Marky en Maas. En die is van Misty Lane. Misty Lane is een uh, label in Rome. Zo. En die, uh, die komt ook uh, draaien. En die komt ook trouwens met een platenstal. Dus dat is heel graag. Je kan daar ook uh, platen gaan kopen. Ja. ja, ja. Maar de, de bands die er gaan optreden. Die, die, die, die in die carousel terecht gaan komen. Wie zijn dat? Dat zijn de Timeflies. Dat is een 60s beat band. De Westhill 5, Dat is mijn band eigenlijk. Of tenminste een band waar ik in speel. Want die uh, stonden voor de zomerstop van Adeline. Zijn jullie nog in de nacht geweest? Ja. ja. We hebben uh, nummers voor ons, uh, nieuwe album gespeeld. Gaan we dat natuurlijk ook doen. Hier staan nog de Stubbs, maar die hebben helaas moeten cancelen, want oh nee. ja, hun, hun gitarist is, uh, is uh, opgestapt. Dus, uh, Jus, de Stubbs die hebben we ook nog gehad in de nacht. Ja, die hebben gecanceld helaas. Oh, een, maar wie heb je daar nu voor in de plaats dan? Uh, de Anacondas. Dat is een uh, hele lekkere surfband. En wie heb je als uh, vierde band? De Reaction zijn dat. Uit, uh, uit Eindhoven Comedy. Dat okay. is ook een uh, beatband. Dus dan heb je, je hebt DJ's en je hebt bands en uh, dat go, zijn... Go-Go Girls. Oeh. oh, wow, ja. Go-Go Girls. Het oog wil ook wat. <laughs> <laughs> Al die jongens op het podium. Dus uh, <laughs> er komen twee hele knappe Go-Go Girls die ontzettend goed kunnen dansen. En de Sixties wow. Moves uh, laten zien. Ja, want uh, de, de, de Amsterdam Beat Club staat vooral bekend om uh, de sfeer van de jaren 50 en 60. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat... De ben, ja, eigenlijk alles wat we, wat we doen op die avonden. Alhoewel we doen ook wel eens uh, freakshows. Of uh, een jaren twintig themaavond. Uh, we hebben heel veel burlesque gedaan. Uh, dat soort dingen. Maar uh, jaren vijftig, uh, ja, zestig, dat zijn uh, de tijden wel. Hoe zijn jullie ooit begonnen? Hoe zijn we ooit begonnen um, met een groepje liefhebbers? Uh, daar zat uh, Waikiki Wilf, zat Wilf, Pete Popcorn, Eddie de Clerk. Uh, Eddie, Eddie de Clerk nog, ja. Um, de Titanics, waar ik deel van maakte. En, en Marco dus. We kwamen samen. Uh, nou, toen, uh, er gebeurde heel erg weinig op, op dit uh, muziekgebied in die, in die tijd. Uh, negen jaar geleden, dat is 2003, klopt u? Okay. Ja. En toen kwamen we samen van, nou, er moet, er moet echt wat gebeuren. En, uh, toen zijn we in Ines, weet je, het restaurant Ines nog, van, oh, okay. van Ines, weet je wel, bij De Munt. Ja, van uh, de, de vrouw van, uh, van de ontwerper, uh, van uh, Roxy. Ja, precies, van Peter. Okay. Yeah. En uh, daar zijn we feestjes gaan doen en in de supperclub en in de Paradiso Kelder. Dus nou allemaal een beetje kleine plekken en uh, de nieuwe Anita. En daar doen we trouwens nog steeds feesten. Elke maand zitten we in de Nieuwe Anita. Dus nu het, het, negenjarige, het verjaardagsfeestje van de Amsterdam Beat Club. Ja. Negen jaar bestaan jullie nu? Ja, ja, ja. En uh, gewoon Paradiso vol. Uh, als jij daar een, uh, een plaatje bij zou moeten kiezen uit deze enorme platenkast, wat zou jij dan aan de luisteraar willen laten horen, zodat ze warm worden om uh, de 30ste, is het, hè? 30 uh, augustus? Ja, donderdag 30 augustus. Um, God, ja, ik kan ja, ik kan er gewoon eentje blind uittrekken, misschien. <laughs> <laughs> maar wat ik misschien ook natuurlijk wel heel erg leuk vind. je bedoelt een plaatje die jij nu zou gaan draaien op ja. een programma. Is, ik vind het natuurlijk ook wel leuk als je een, een nummertje van, van onze laatste LP zou draaien, van de West Hall 5. Uh, ja, ik zou zeggen de openingstrek 10 beat. Knal die er lekker in? Komt die? 10 beat van de West Hale 5. Yeah. ik even een uh, platenkoffertje erbij pakken... die ik uh, meeneem naar, uh, naar mijn draaiavondjes? Kijk. Ja, graag. Kijk, er zijn dus ook allemaal singles. Is het er, er, gaat, nou... er gaat een koffer open en werkelijk alleen maar stickers. En een enorme hoeveelheid singles. 200 singles zijn het of zo. Daar kun je wel een lekker uh, avondje mee draaien. Ja, want jij draait altijd op vinyl, hè? Ja, ik draai altijd vinyl. En uh, de meeste toch wel singles. Dat vind ik gewoon erg lekker draaien. En uh, ja, dan... Uh, dan... Weet je wel? Ze altijd raak gewoon. Hier, Shake It Till Further, Five Due Tones, is een heel leuk plaatje. Is de originele versie. Die later door Argentina Tina is opgenomen onder andere. Ja. De clapping, clapping song. song. Ja, Shirley Ellis. Ja. Clap, clap. Uh, clap, uh, clap, clap, clap, clap, clap, clap deck. Ja. ja te gek. Dus uh, ja... Uh, ik heb, hoe, ik... hoe, hoe maak jij dan... Uh, want hoe selecteer jij op een, op een, op een avond? Want uh, het publiek wil natuurlijk dansen. Dat kan op deze muziek. Ja. Maar voel je, hoe voel jij een beetje... welke richting je opgaat? Nou, ik sorteer het wel thuis uit van wat vet is. Uh, het, moet, het moet gewoon goed klinken, het moet, moet stevig zijn. Ik heb ook singles die, die kaken te veel bijvoorbeeld. Die kan je wel op een klein, klein uh, cafetje draaien. Maar als je in een grote zaal draait, moet het gewoon allemaal vet zijn. En uh, ja, je hebt, je hebt natuurlijk wel wat bekende nummers die je er doorheen gooit. En uh, je hebt outside a single line all the time. Oh, yeah. um, uh, the pretty things heb ik hier... Uh, trouwens, die spelen nog steeds. Ik hoop die, dat ik die ook een keertje naar zou kan halen. De Pretty Things. Die zijn echt nog steeds leuk. Ze leven niet allemaal meer. Maar... Ja, maar denk jij... Want jij bent natuurlijk een, een jonge, hippe, groove-dj. Maar uh, krijg jij alleen maar... Uh... Nou, dat jong kan je wel weglaten, hoor. Maar, uh... <laughs> nou, mikkel. <laughs> ja, nou, dankjewel. <laughs> maar is het, uh, krijg jij... Uh, wat voor soort publiek komt er eigenlijk af... op, uh, op de Amsterdam Beat Clubavonden? Is dat uh, jong, oud... Op de beatclubavonden, nou, uh, vanaf, ik denk vanaf 25 tot tot uh, 40 is zo'n beetje de. Dus zijn niet echt super jonkies. Komen ook hoor, trouwens. En uh, ik draai ook wel bijvoorbeeld dan in Pacific Park en dat valt me toch wel iedere keer op. Dat, ja, dat de, de, de jongeren dat ook wel echt oppikken en losgaan. Uh, en, en. Los toch ook wel die muziek goed kennen. Dat merk ik ook... Nou, ik, bij mijn dochters, die kennen dat natuurlijk ook wel van mij. Maar mm -hmm. ik denk door, door zo'n medium als uh, YouTube... Mm -hmm. dat, uh, dat we, uh, mensen kunnen heel makkelijk uh, heel veel vinden... en uh, Daardoor denk ik wel dat, dat, dat ook de jeugd nu uh, toch ook wel uh, echt weet hoe goed die muziek is van vroeger. Ja, en wat er natuurlijk ook weer heel erg aan de hand is dat uh, vinyl heel erg terug aan het komen is. Hè? Ja. Dat is weer helemaal hip. Is dat voor jou niet lastig? Dat jij uh, de pareltjes dan uh, wat minder snel vindt? Nou, ik heb heel veel pareltjes dat heb ik gelukkig al. <laughs> maar uh, nee, je blijft altijd zoeken. Ja. En uh, er zijn de laatste jaren weer helemaal re-issues. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld een uh, versie van, van uh, Bagging uh, door Timebox. En dat is een Engelse band. Die heeft een hele mooie, mooie versie gemaakt van Bagging. En dat is origineel. is gewoon, ja, betaal je 250 pond voor of zo. I'm begging. De is dat nummer wat nu gecoverd is door Metcon. En wat eigenlijk origineel is van Frankie Valli? Valli, ja, precies. Heel goed. Uh, je, uh, je, weet, je weet je klassiekers. Ah nee, ik heb uh, wat dat betreft ook een uh, klassieke ja. opvoeding gehad uh, dus, met nou, de nou, ja, oude goed. muziek. Uh, en zo, die zijn nu gewoon weer, zo'n single kost dan nu een tientje of zo. Oh, die... en, uh, dus dat is te doen. Uh, dus uh, qua re-issues, dat is, dat is te gek dat het allemaal weer uh, uitgebracht wordt. En uh, maar, u, er is ook, uh, je bent ook uh, regelmatig te horen, niet alleen als DJ in het land, maar ook op uh, internet? Klopt, ik <coughs> maak iedere uh, week... Uh, voor Kix Radio maak ik een, uh, een uur podcast. En uh, dat doe ik op woensdagochtend. En dan om een uurtje of drie, vier staat hij online bij Kix Radio. Ingenieur Meulen Amsterdam Beat Club. Maar ik, uh, ik deel hem ook op Facebook bijvoorbeeld. En als je je inschrijft voor de Amsterdam Beat Club uh, mailing... Lijst, hè? Dan uh, krijg je de, uh, berichten van de, de leukste feestjes die eraan komen. En ook de podcast stuur ik mee en uh, nieuwtjes. Dus uh, ga dan even naar uh, info@amsterdambeatclub.nl uh, En uh, dat schrijf je in voor de, voor de mailinglijst zou ik zeggen. Nou ja, op, uh, op naar de dertigste en uh, heel veel succes met, uh, met het negenjarige uh, Amsterdam Beat Club feest. Nou, dankjewel. Ja, we worden groot en volgend jaar alweer de tiende. Dus ah. dat, uh, dan moeten we er nog weer, moeten het nog groter gaan maken. Ja, heb je al een idee hoe je dat gaat toppen? Nou, eerst maar eens even deze, deze zien door te komen. Dus uh, heel spannend. En ik, uh, ik hoop je donderdag uh, te zien, de dertigste. Ik ga zeker komen. Hey, bedankt, Mikkel. Dit is de Nacht van het Goede Leven met Francis Broekhuizen. En van oud naar nieuw is maar een kleine stap hier in de Nacht van het Goede Leven. Het is weer tijd voor de wekelijkse, wekelijkse update van nieuwe muziek door Volkskant recensent Sascha Kooistra. We zijn nu bij Sascha Kooistra, recensent van de Volkskrant, aan haar werktafel. Sascha, wat heb je voor ons uitgekozen? Ik heb uh, drie platen uitgekozen die nogal verschillend zijn dit keer. Het is, uh, ik heb een neoclassiek plaat uitgekozen, een, een solplaat en een plaat van een dubstep producer... die eigenlijk niet klinkt als dubstep. Um, dus het zijn drie heel verschillende platen. De eerste plaat is van Hauschka. Hauschka is uh, een project van de Duitse pianist Volker Bertelmann... Hij is klassiek geschoold, maar brengt sinds 2004 moderne composities uit... die ergens zweven tussen pianomuziek, ambient, filmmuziek en neoclassiek. En neoclassiek is een beetje een mix tussen pop en, en klassiek, klassieke muziek. Uh, andere voorbeelden van neoclassieke producers, bijvoorbeeld Dustin O'Halloran... De composities van Hauschka zijn veelal op de piano gemaakt, maar ze zijn zo innovatief dat ze met gemak de producers uit de elektronische muziek geremixed kunnen worden. En daarom heb ik dit nummer ook gekozen. Dat is uh, Radar, heet dit nummer. En dat is bewerkt door een Duitse techno-producer Michael Meijer. Ja, normaal maakt hij dus redelijk donkere, pittige techno. En Radar is afkomstig van uh, een remixproject van Hauschka onder de naam Salon des Amateurs. Waar naast Michael Meijer ook bijvoorbeeld File Lobos uh, een nummer heeft, Ricardo Villelobos. Producer een nummer heeft gemixt. En dit vind ik toch het beste nummer. Wat Michael Meijer goed heeft gedaan. Hij heeft van het bestaand nummer heeft iets anders gemaakt. Omdat het nummer heel erg veranderd is. Dus de, de ziel van het nummer is hetzelfde gebleven. Maar je voelt wel dat er wat meer een techno-gevoel in zit. En dat neemt toe naarmate het nummer vordert. Het is wel een lang nummer. Zeven minuten. Um, maar naarmate het nummer voortdient wordt, is telkens net iets zwaarder en dat, terwijl gewoon die piano klanken wel heel erg subtiel zijn gebleven. Dader van Hauska in een remix van Michael Meyer. Dat was Houshka in een remix van Michael Meijer. Het nummer Radar. Het tweede nummer, dat is van Frank Ocean. Hij is een hiphopper en hij zit onder andere in het hiphopcollectief... Wolfgang Kill Them All uit Los Angeles. Hij is een naam in de muziek waar je bijna niet omheen kon vorige maand. Want de Amerikaanse hiphopper maakte niet alleen bekend op mannen te vallen... Um, maar dezelfde week verscheen een solo-album van hem, Channel Orange. En dat is, heeft bijna overal vijf sterren gekregen. Het is een verslavende plaat die ik een week lang niet heb af kunnen zetten. Ik moest hem luisteren. Ik heb hem echt uh, helemaal grijs gedraaid. Zoals collega Gijsbert Kamer al uh, schreef, je zei is de plaat niet alleen de meest besproken... maar ook een van de betere van het jaar... En hij vergeleek Frank Ocean met uh, Prince, D'Angelo en Stevie Wonder. En ja, dat is nogal wat om daarmee vergeleken te worden. Het zijn sterke songs met inhoud. En dat is ook één, het nummer wat ik heb gekozen, Sweet Life. Dat gaat over ja, verwende Californische jongeren... die uh, uh, ja, niet beseffen hoe goed ze het eigenlijk hebben. En uh, het was erg lastig om een tech te kiezen... maar ik heb toch voor Sweet Life gekozen. Dit is Frank Ocean met Sweet Life. The best song wasn't the single But you weren't either Living in Ladera Heights The black Beverly Hills Domesticated paradise Palm trees and pools The waters blue Swallow the pill Keeping it surreal. Whatever you like Whatever feels good Whatever takes your mountain high Keeping it real. Not sugar-free My TV ain't HD That's too real Grapevine Mango, peaches and lime oh, sweet, life. Oh, sweet life Sweet life, sweet life Sweet life, sweet life Sweet, sweet, sweet, sweet life Sweet pie, You've had a landscaper and a housekeeper since you were born. The sunshine always kept you warm. So why see the world if you got the beach? Don't know why see the world when you got the beach. The sweet life, the best song wasn't single. You couldn't turn your radio down, satellite need a receiver, can't seem to turn the signal fully off, transmitting away, you're catching that breeze till you're dead in the grave, but you're keeping it so real, whatever you like. De derde plaat, uh, die is van Mala. Mala is een uh, Britse dubstep producer en een grote naam in de scene. Hij is een van de grondleggers van dubstep toen het genre rond 2005 uh, in Londen ontstond. Uh, hij is onder meer uh, baas van het dubstep label uh, Deep Maddy. En um, een van de oprichters van de DMZ dubstep clubavonden. Waar voor het eerst uh, ja, het nieuwe geluid wat toen ontstond gedraaid werd. Dus je kunt wel zeggen dat hij een gerespecteerd man is in de dubstep scene. En hij leunt wat minder hard op die, uh, ja, dat hard, die hardere lijnen. Dus niet echt dat ba-ba-ba-ba-ba. Dat komt er wel in voor. Maar het is weer wat uh, meditatiever en ook, kan ook wat introverter zijn. En het is ook wat experimenteler. Dus niet heel erg de commerciële dubstep. En er komt een nieuwe plaat van hem uit, 10 september. En hij is daarvoor met de Britse uh, radio DJ Charles Petersen naar de Cuba geweest. En wat heeft hij daar gedaan? Hij is daar gaan opnemen met lokale muzikanten. Dus het is totaal wat anders dan hoe de dubstep klinkt. Dus meer Latin, meer jazz. En met de opnames, die hij, uh, met de opnames waarmee hij thuis kwam... is hij nieuwe nummers gaan maken. En ja, daar is dus een hele plaat van ontstaan. En de plaat is een mooie mix geworden tussen het donkere onaardse van Dubsef, wat een beetje ja, melancholisch klinkt en een beetje niet van deze wereldgevoel heeft. En dat mixt heel mooi met het, toch het organische, warme geluid van de Cubaanse muziek. En KJF, dat nummer wat ik heb uitgekozen, dat komt van de plaat Mala in Cuba. Is eigenlijk een heel rustig Jessie nummer. En je moet eigenlijk zoeken naar dubstep. Je hoort hem wel, maar het is heel subtiel in een baslijntje verwerkt. Dus we gaan nu luisteren naar Mala KJF. Sasha, hoe kom je eigenlijk aan je muziek? Um, nou ja, ik krijg heel veel promo's opgestuurd door labels, platenlabels. Die natuurlijk graag willen dat ik over hun muziek schrijf. Maar ik hou ook zelf in de gaten wat er uitkomt uh, via websites en uh, via release uh, lijsten. Um, en daar maak ik mijn keuze uit. Dus uh, niet alleen, ik, kijk, en ik ga ook naar de winkel natuurlijk uh, om daar in de platenbakken te kijken of te vragen of, wat er nieuw is. Ja, ik krijg uh, stapels uh, binnen en daar moet ik een selectie uit maken. En ja, dat is altijd een luisterlast, want je loopt altijd achter. Er zijn altijd platen die je nog moet luisteren of die je nog hebt liggen. En ja, ik hou gewoon bij wat wanneer uitkomt. En daar maak ik mijn keuze gebaseerd op wat ik denk dat een interessant of een goede release is. Ja, want ik zie hier uh, drie stapels uh, liggen, stapels met cd's. Zoveel is het? Ja, het zijn ongeveer nou, stapeltjes van een centimeter of tien, drie stapels. En uh, ik selecteer, ik maak een stapeltje met uh, wat ik nieuw binnenkrijg. En er komt elke week wel wat binnen. En uh, er liggen daar geloof ik ook nog een stapeltje wat ik nog uh, moet selecteren. En dan kijk ik uh, wat is belangrijk, welke, uh, nou ja, soms zijn er grote namen die met de plaat uitkomen waar je niet omheen kan. Maar ik kijk ook natuurlijk naar wat nieuw is. En ja, dan is het gewoon luisteren. Soms is het snel skippen, soms hoor je het heel snel. Dit is het wel, dit is het niet. En uh, ja, soms blijf je uren luisteren naar één plaat omdat hij je pakt. En is dat automatisch ook een vijf sterren plaat? Nee, nee dat, ik ga luisteren wel echt wel een paar keer naar een plaat. Ook omdat je gewoon uh, de muziek goed wil doorgronden en ja, goed wil opschrijven hoe die muziek klinkt en wat er nou eigenlijk goed of juist slecht aan is. Je wil een goed oordeel geven. Maar ik kan recenseer maar, ik heb maar plek voor vier recensies per maand. Dus ongeveer één per week. En dan, ja, als je kijkt naar wat hier ligt, dat zijn er een stuk of vijftig cd's. Dus ik moet wel streng selecteren. En dan kies ik toch liever voor platen uh, waar de luisteraar wat aan heeft... dan een, dan een plaat met twee sterren. Want ja, die ga je toch niet kopen. Dus uh, ja, ik probeer wel een beetje mijn smaak daarin te, te verwerken... Dus uh, wat nieuw en spannend is en wat een beetje bij, de, bij het profiel van de Volksstand past. Dus vernieuwend, uh, nieuw, mag ook wel wat experimentele. Af en toe hoeft niet allemaal heel makkelijk luisterbaar te zijn. Maar ja, wel heel breed. Dus dat gaat van, uh, van de moeilijke techno naar wat Jessie-muziek, uh, uh, soulful uh, dance, uh, ja, van alles en nog wat. En natuurlijk ook de nieuwe genres in de gaten houden. Want hoeveel genres komen er per jaar wel niet uit dan? Ja, dat hou ik zelfs niet eens bij. Ik ga ook niet echt van genres uit, maar meer hoe muziek op mij overkomt. En natuurlijk moet je wel in de gaten houden wat de nieuwe acts zijn. Maar ja, het is een wild groei aan genres. En uh, ja, een lezer heeft er nog niet zoveel aan uh, dat er uh, weer Future Garage uh, is, of uh, Rave Step, of um, ja, noem maar op. Je moet gewoon van de plaat uitgaan hoe die klinkt en wat het met je doet. En uh, dat vind ik belangrijker dan, dan weer een nieuw genre. Sascha, ontzettend bedankt. Dit is de Nacht van het Goede Leven. Wij gaan de Dag van het Goede Leven in. Tot volgende week. Tot volgende week. jongen, jonge, jonge, jonge, wat gaat de tijd toch snel? Ja, we zijn alweer aan het uh, einde van een uh, fijne nacht. Het is uh, als het goed is inmiddels al ochtend. Uh, volgens mij fluiten de vogels en wordt het een prachtige dag. Uh, ik dank uh, Vincent uh, voor de regie. Dank je wel, Vincent. En uh, Anne voor de techniek. Zeer bedankt, waarde heren. Uh, ik heb erg genoten. Ik hoop u ook. Uh, voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar hetgoedeleven.nl de uitzending is straks bij u terug te luisteren op de website van Adeline, dat is www.adelinevanlier.nl/schuine-streep-uitzendingen, en daar is ook de playlist terug te vinden, zodat u kunt teruglezen wat ik allemaal gedraaid heb. Verder zijn de podcasts op de website van Radio 1, en dat is radio 1nl schuine streep nacht van het goede leven en te downloaden via iTunes. En volgende week ben ik nog eenmaal uw gids in de nacht. Want daarna is Adeline terug van vakantie. Goed, het is uh, tijd om de ogen te openen. En uh, de zanger Gotje doet het voor. Uh, dit is Eyes Wide Open. En maak er een mooie week van. Goedemorgen. Het goede leven. Kies KRO.